Een nieuwe lente, een prima begin Voor een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin Een nieuwe lente, een prima moment Voor een andere vrouw of een andere vent. Waarom zou je zitten zeuren als de bloemen staan te geuren En de bollen uit hun kleuren staan te barsten Waarom zal je zitten lijden in de hoop op betere tijden Of je wel of niet zal scheiden, laatste ze barsten een leuke vent, dat is bekend, die vindt altijd een leuke meid. En een leuke meid, die vindt altijd, dat is bekend. Een leuke vent, en een leuke pot, een leuke pot, en een leuke poot, een leuke poot. Maar wie zijn kans voorbij laat gaan, die zal het spijten tot zijn dood. Een nieuwe lente, een prima begin. Voor een nieuwe vriend, of een nieuwe vriendin. Een nieuwe lente, een heerlijke tijd. Voor een andere vent, of een andere meid. Nieuwe grasjes, nieuwe sprietjes, lammetjes, vergeet me nietjes Jonge eentjes, chillen tweetjes langs de lindenlaan Nieuwe blaadjes aan de bomen, nieuwe warmte, nieuwe dromen Vol verwachting, wie zal komen om op in te gaan Een leuke meid, dat is bekend, die vindt altijd een leuke vent Een leuke vent, die vindt altijd, dat is bekend Een leuke meid, een leuke pot, een leuke pot, een leuke poot, een leuke poot Maar wie zijn kans voorbij laat gaan, die zal het spijten tot zijn dood De nieuwe lente, een prima begin voor een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin Een nieuwe lente, een prima idee Voor een grote schoonmaak van je seks en privé Spring eens lekker uit de band, neem je lot in eigen hand Zet je zorgen aan de kant en ga het maken Veeg de tranen van je smoel, laat de boel gewoon de boel Volg de stem van je gevoel en laat je kraken Een leuke vent dat is bekend, die vindt altijd een leuke meid Een leuke meid die vindt altijd dat is bekend Een leuke vent en een leuke pot, een leuke pot en Een leuke boot, een leuke poot Maar wie zijn kans voorbij laat gaan, die zal het spijten tot zijn dood Een nieuwe lente een prima begin, voor een nieuwe vriend, of een nieuwe vriendin, een nieuwe lente, een prima besluit. En gooi die oude, gooi die oude, en donder die oude, en nou maar eens uit.